538 Nieuws, 8 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Ondanks de vele sneeuw in het noorden is de treinenloop daar gewoon opgestart. Dat meldt ProRail. De Nestrijden rijden volgens de winterdienstregeling... maar je bent wel langer onderweg en waarschijnlijk moet je extra overstappen. Schiphol heeft voor vandaag zo'n 80 vluchten gecanceld. En op steeds meer plekken blijven grote gebouwen dicht... omdat daar door de vele sneeuw op de daken instortingsgevaar dreigt. Onder meer Tilburg en Breda houden binnensportlocaties... tot na het weekend gesloten en ook Utrecht heeft daartoe besloten. We zitten aan de grens van wat de daken aankunnen... en willen geen risico nemen, zegt de gemeente. En na een aanval vannacht door Oekraïne... zitten meer dan een half miljoen mensen in de Russische grensregio Belgerot... zonder stroom en verwarming. Rusland bestookte vannacht onder meer de Oekraïnse hoofdstad Kiev... en daarbij vielen volgens de burgemeesters Zeker vier doden. Gaan we weer. In het noorden van het land valt 5 tot 15 centimeter sneeuw. Daar geldt ook code oranje. In de rest van het land valt regen of natte sneeuw. Het wordt niet al te koud. In het noorden wordt het min 1. Land wordt het 4 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel Blomentien. Dan een overzicht van de files. En waar die staan weet Rick. Nou het zijn er maar 7 maar het zijn er wel uh, allemaal eigenlijk in het noorden van het land. A10 Koenplein de Nieuwe meer bij Amsterdam Slotervaart 10 minuten. En dan de N46 Groningen-Eemshaven bij Eemshaven 10. De N46 Eemshaven-Groningen bij de over het poterdiep 6. N360 delfzijl Groningen bij Middelbrecht 5. De N366 ter Apelveen bij Stadskanaal 9. En N366 ter Apelveen dan bij Nieuwe Pekela Zuid 7. En de laatste is de N388 Leek Ulrum bij het Rijddiep Brug. De vertraging 6 minuten.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 En De 5 3 8 ochtend -Show. Ja hoor, vrijdagmorgen. Het is 9 januari. Dit is de 5 3 -Ochtend show met Yesco en Ice Closed. Goeiemorgen. De 5-3-8-ochtend-show. say. I'm yeah. that tunnel vision every second let you with me no, I don't care what anybody says just kiss me Om tien over acht in de ochtend show. Is de 538 ochtendshow. Met wat uh, nieuws voor vandaag. Amaro Mokka vertelde bij RTL Tonight... ...dat zijn namens buienraden betrokken was bij het uitgeven van de code oranje... ...voor de noordelijke provincies. Volgens de Weervrouw zijn er meerdere partijen... ...betrokken bij het uitgeven van zo'n code. Het is juist heel goed dat dit democratisch besloten wordt. Want de een kijkt vanuit dat vakgebied, wij ja. kijken weer vanuit het weergebied. Uh, ProRail kijkt vanuit de, hoe druk het is op de weg in verband met de spits of ja. niet. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor uh, Rijkswaterstaat en zo... Komt er heel mooi gemiddelde uit. Ja, al dus. Uh, maar, maar, geef je uh, code rood uit voor, voor, voor het weer toch of niet? Uh, ja, dat of kan. Voor de, of voor de situatie. Voor, ook voor de situatie. Code rood is echt wel ook de kans op ongelukken en uh, allemaal dat soort. Oh, van niet van het woord extreem. Het is niet alleen maar. Het is een combinatie van. Nou, ja, ik weet het niet. Ja, 100%. Ik heb toevallig van de week stond er nog in de krant waar oh, okay. wel, welke code is. Oh, okay. Want geel is, uh, je moet op je hoede zijn. Ja. Oranje ja. En heeft is, in blijft, de sneeuw gepist. Blijf thuis, <lacht> <lacht> thuis als, het, als het mogelijk is. Ja. En code rood is echt: ga niet in de nee, op. Dat is uh, altijd. Ja. Uh, dan uh, is het zo dat Dries Roelvink zijn 40-jarige jubileum gaat vieren in het oh. concertgebouw. Uh, bij RTL Vanijpt vertelde Albert Verlinde dat het uh, best een intelligente man is. En uh, het deelde wat zo mooi is aan uh, Dries dat hij waardeert. Het Zonen, waar allebei steeds wel iets mee was. Maar eh, dan dookt hij nooit weg. Als je dan belde voor een reactie, dan was ja. hij er ook, snap je dan? Dus, en ik, hij zegt: volgens mij heb ik ook wat meer krediet bij de pers gekregen, omdat ik op dat soort momenten toch ook ben. En niet alleen als er weer een CD'tje of zo ja. verkocht moet worden. Ja, al dus de zijn... buurmannen. Oh, Albert, zijn naast elkaar? Albert woont ook in de, in de P.C. Hoofdstraat. Ja. Nu niet meer volgens mij. Volgens mij is hij weer terug naar... Is dat Comfort of zo waar hij woont? Oh, dat weet ik niet. En uh, ja, nou ja, Dries woont natuurlijk ook in de, in de P.C. Hoofdstraat. Recht tegen dus, officier, uh, to, uh, officier toch zo'n ja, beetje. Ja, Over volgens mij zelfs. Kun je nagaan? Ja. Dat, uh, ik moet altijd wel lachen. Dat, hij heeft natuurlijk die hele grote hit... Ik kom weer, kom eraan. Ja. Maar mensen komen nooit verder dan de eerste twee nee, zinnen. Nee. Daarna, ik, ook al, dan denk ik, wat, hoe gaat hij ook weer verder? Ja. Dat is grappig. Dat er, ik ga als een banaan of niet? Nee, nee, ik, kom, ik kom eraan. Ik ben uh, spontaan op weg gegaan. Of ah, zo ja. En dan ver ver verandert de tempo van het liedje <laughs> ja. een beetje. Ik weet nooit hoe je dan verder moet zingen, maar dat is ook hele zalen die de eerste twee zinnen meezingen. en dan valt het altijd stil. Sterker nog, Dries weet het ook niet. Ja. Nee, je moet, je moet voor de grap de filmpjes maar eens terugkijken. Het, is echt, het ja. valt echt helemaal stil. Uh, maar goed, 40 jaar zit hij in het vak en dan gaat in het concertgebouw dus een ah, jubileumconcert geven. Leuk. Leuk voor Dries. En de populaire tv-serie van de, uh, de Hanslers die heeft ook de interesse van Hugo Borst gewekt bij de Oranje Winter. Vertelde hij wat hem zo opvalt aan moeder Monique. Zij drukt een zware stempel op haar zoon. Dat, dat lijkt mij niet gezond, dat lijkt me niet goed. En die jongen maakt ook niet de indruk, dat hij zich kan losrukken aan die ketenen, die misschien niet zichtbaar zijn, maar wel voelbaar. En ik had wat te doen met dat magere meisje, Denise. Hoe serieus jij die zit te duiken? Ja. dan weet 13 Heel leuk dat je er weer bij bent. Luister naar Rik Niels, team en ook naar Florentina is De ochtendshow is feest voor zelf Op 5, 3, 8, vol kracht Zo op de vroege morgen Ja, een spannende ochtend vanochtend Begint de dag altijd met een lach Nee, even geen zorgen. Want over een half uurtje weten we waar de mooiste sneeuwpop van Nederland staat. We gaan naar de finale van het NK Sneeuwpop bouwen. En onze jury, Luc Ikking, maakt zo bekend wie er gewonnen heeft. En op de weg nu, Rick. Vier files en de file met de meeste de n 360 delft Groningen bij Middelbert. De vertraging nu exact 11 minuten. You too, dit is Sunday Bloody Sunday. I can't believe the Dit radioprogramma ja. en ik weet dat Nederland kijkt er Rijk naar naar ja, uit. Natuurlijk. Bekendmaking van uh, waar hij staat, de mooiste sneeuwpop van uh, Nederland. En die hem gebouwd heeft ook. Ja. Prachtig, prachtige bokaal wordt uh, later vanochtend uitgereikt. De Floris Molenaar die erbij al past die is onderweg. Hè? Die is op dit moment onderweg. Als je Floris ziet rijden ergens, dan weet je van wie ja. hey, die is onderweg naar de mooiste sneeuwpop. Maar past die beker in de auto? Of is het. Uh... Volgens mij had hij het busje 25 busje om alles mee te kunnen vullen. Uh, jongens, vandaag een bijzondere dag, want we hebben een uh, vriend van de show die we mogen feliciteren. Joost Eerdmans is jarig vandaag. Joost, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Uh, DJ Bedankt. DJ ja, juist, juist. tijd voor een feestje. Ja, ja. ja. ja voor de mis... zou jij weten even een gewetensvraag, Tim. Hoe oud Joost Eerdmans is geworden? Ja. Nou, ik weet het toevallig omdat ik oh, het net heb opgezocht. Ga, dan ga ik daar oh. ik vragen? Uh, Joost, nou, eind 30, begin 40? Het is wel ietsje ouder dan dat. Ja. Oh, nou, is ik voel, ja. Ja. dat is goed. Het loopt weer tegen de 40. Tegen de 40 dat, eh. Uh, <lacht> ja. Daar. Nah. Nee, 43. Nou. Ja, is dat echt zo? Nee, ik nee dat, dat is dat niet echt zo. Het is namelijk. Joost is 55 geworden. 55? Ja ja ja ja, oh, ja, ja, ja, ja. Zeker niet gegeven. Nou, zeker voor politicus, dan zie je er ja. bijvoorbeeld goed dan uit. Dan werken euh, ja. nee. ah, nee, het niet echt hard, hè, Joost? Ja. GELACH. Maar er komt verandering in. Ja, snap me Precies, ik word snel. Ja. Ja, vind ik ook. Ik hoor hier van Florentien toch even knappe man uh, op. Een... Eh, knappe man, aantrekkelijke oh. man. Zo, Joost. Hey, joost, oké. Okay. Ik bloos, ja. Ja, ja, nee, <laughs> Dat zal, zal ik hem bewaren. En dit zegt ja. een, een twee jaar jongere vrouw tegen jou. Ja, ik vind jou, ook, ik vind jou er ook goed uitzien. We. We ja, we uit, uit. Ja, uit. ja, dat nee. oh, nou. is leuk. Ja, dat ja. is Er Ontstaat hier iets heel ja. moois uit? Ja. We moeten vaker bellen, Joost, dat hoor ik al. Ja, ja video bellen. Hey, maar zijn er al felicitaties binnen? Ik vanuit Het Haagse, en dan ja. Met name ben ik benieuwd of er vanaf de Zwaluweberg al uh, geëpt is. Ik ga. Ja, ik ga eens even. Ja, er is één bericht vanuit de Zwaluweberg uh, binnen. Dat is uh, je ken, jet, die <laughs> ja, Nee, die landen. Die landen, maar die had, uh, die had jetlag. maar die is al weer wakker. Ah, dus, oh. van, ja, heel erg leuk. Vanuit een beetje verjaardag. Uh, de rest ligt nog op bed, denk ik daar. Dus uh, dat, uh, dat moeten we nog even afwachten. Ja, maar zij wil jou ja. er natuurlijk wel heel graag bij ja, hebben, ja. Joost. Ja, ik wil, ik wil onszelf er ook heel graag bij hebben. Dus dat, uh, uh, dat zou zomaar ook een goede mens kunnen zijn. Ik weet het niet waar maar ze. Ik verwacht wel een, ik verwacht een belletje uit de, de, de berg vandaan. Ja. Uh, naar ons stoel in ieder geval. Uh, wat, wat, uh, wat de plannen zijn. Maar het is best heel spannend voor jouw partij. Want het is ja. uh, ook een beetje drop of de ronde. Of, of je wordt erbij betrokken en je mag straks aanschuiven. En ja, 21 zou wel eens dus dat deel uit kunnen maken van de coalitie. Of je krijgt ja. straks te horen van hey, we gaan het toch met z'n drieën doen. Ja. ja. Ja, dat zijn eigenlijk drie opties. Of je komt in een kabinet uh, met deze drie partijen, wat, waar wij nog steeds op hopen. En volgens mij kan dat ook. De uh, kans lijkt, lijkt niet zo groot dat Jette daar geen, geen zin in heeft. De tweede is inderdaad een, een soort gedoogrol... waardoor wij niet in het kabinet zitten, maar wel dingen kunnen afspreken. Mm -hmm. En het derde is gewoon uh, de oppositie... En dan doen ze het met z'n drieën. En dan moeten ze eigenlijk wel elke week of ja, per voorstel kijken... wie ze voor hun kar kunnen, kunnen krijgen om de bol de over de streep te trekken. Maar dat is de situatie waar we op dit moment verkeren... toch niet de meest ideale, die derde? Absoluut uh, niet, zou ik zeggen. want nee. Kijk, als je, als je het hebt over niet stabiel of, of uh -huh. we moeten het vier jaar volhouden... dan denk ik juist dat je beter elkaar goed kan aankijken... en, en, en, en echt een echte coalitie kan spelen op welke manier dan ook. Maar wij zijn daartoe bereid... Want er wordt nu steeds gezegd ook van het is echt heel belangrijk dat zometeen de kopstukken in zo'n coalitie, die moeten het ook gewoon die het een beetje met elkaar kunnen vinden. Die moeten elkaar vertrouwen, ja. die moeten elkaar niet de tent uitvechten. Hoe, hoe ben jij met de rest van, van de fractievoorzitter? Nou, 100% goed. Ik kan het niet anders zeggen. En dat heb ik ook tegen Jette gezegd. Kijk, ik weet heel goed de verschillen die er zijn. Maar ik weet ook wat het is om elkaar vast te houden. En ik weet ook wat het is om op uh, nou, zeg maar glad ijs te komen zoals we nu uh, buiten zien. Maar dat ga je ook meemaken in de politiek. En dan moet je elkaar vasthouden. En dan moet je elkaar uh, vertrouwen. En uh, ja, ik geloof daar gewoon in. En hoe verschillend ze ook zijn. Ik, ik geloof wel in een hele mooie coalitie. Ja. En waar Nederland ook vier jaar uh, lang op kan rekenen. En, en dat, kijk, dat is maar de vraag of, je dat, of dat lukt met 66 zetels... en elke week nieuwe meerderheden... of hoe hij dat ook maar voor zich ziet. Hij is bang voor... Jett ja, is bang voor dat het een terecht verhaal wordt. Maar denk ik denk, kijk toch eens naar de verkiezingsuitslag. Ja. Daar zijn toch heel wat stemmetjes aan, aan de rechterkant terecht gekomen. En je ja. kunt niet alles... In de bomen hangen van, van, van D66. Dus dat uh, ja daar, daar zit denk ik het punt. En ik vind, het, ik vind de verschillen groot. Maar ze zijn ook niet onoverbrugbaar groot. He, dus je kunt, je kunt in ieder geval een poging wagen. Maar er en, moet heel wat water bij de wijn. Ook bij jullie. Als je jullie partijprogramma naast dat van D66 legt. Dat is echt... Ja. Nou, grote verschillen zijn er op sommige punten niet. Nee, dat, dat is wel een beetje het probleem. De, de drie belangrijkste punten die wij zo'n beetje hebben, zijn ook precies de drie belangrijkste punten <tacht> van D66. Ja. die zitten er precies andersom. <tacht> <Bijlop>. <tacht> dus uh, daar da, da, valt ook. <tacht> daar da, da, da moet je nog wel een paar, paar dagen uh, de zwanenberg voor afvuren. <tacht> maar uh, <tacht> dat, uh, nee, dat klopt. Alleen, ja, dan nou, nog, denk ik, wij zijn ook wel Tuurlijk, We hebben negen zetels en bijvoorbeeld uh, D66 heeft de 26. En nou goed, de VVD heeft er ook weer, weer 22. Dus die, die combineert dan weer goed mee bij. Ons. Dus er, Kijk, er moet natuurlijk water door de Rijn. Door de, door de dat yeah. gebeurt. En, en, en dat is onderhandelen. Nou, daar kom je uit of niet. Ik zeg ook niet dat we daar zomaar uitkomen. Maar we hebben wel een houding, als jij in van dit land moet bestuurd worden. We willen gewoon verder. We eh, willen niet elke week in een nieuw crisisoverleg komen te zitten zoals de afgelopen paar jaar. Eh, elke week weer een tweet of een gedoe. En ik, dreig, en ik dreig daarmee. Daar ben je gewoon zo klaar mee met elkaar. Dat negatieve. Eh, dus positief. Maar ja. Uh, het moet wel, uh, ja, moet wel van, uh, van in dit geval van, uh, van drie kanten of vier kanten komen. Toch zou het wat uh, zijn er Joost. Als je met ja 21. bedoel, jullie zijn een paar jaar geleden echt op zo'n beetje iedere politiek journalist in jullie afgeschreven van dat heeft geen zin ja. meer. in uh, stoppen mede. Ja. En dan zou je nu zou je de coalitie redden, bij wijze van spreken. Nou, het is uh, de, de comeback. Ja, kijk, uh, er wordt wel eens van andere partijen, comeback uh, van de van de eeuw gesproken. Want 5 plus ook heel knap, hè, weg, ja. weg, helemaal weg, ja, en weer en weer terug. Zeker weten. En nou, wij waren ook uh, kantje boord het, het, in 2023, dus we hebben het inderdaad overleefd. Maar ja, daar zijn we wel echt serieus sterker van geworden met, met elkaar. Als heel klein team toen natuurlijk, maar nu zijn we er toch met negen zetels uh, fors... Wij, we zijn gewoon de zesde partij van Nederland, dus het is, uh, het is, ja, er wordt serieus met ons op allerlei vlakken rekening gehouden ja. uh, met onze negenen en dat, uh, dat geldt straks ook uh, hopelijk in de eerste kamer. Daar zitten nu mensen drieën of tweeën, daar gaan we ook op bij te krijgen. Ja, dan gaat ja 21 toch echt serieus meedoen. Hey, en stel uh, jullie haken aan op die coalitie, wordt het dan minister Eertmans of uh... premier? Vice premier. Kijk. Uh, van Gewoon een Gewoon een steken. En minister van Klimaat. Hop, In één keer. Dan gaan we een heleboel wegzetten. Ja hoor. Uh, nou, er zal ja, ongetwijfeld. Uh, <laughs> uh, dit weekend uitsluitselen overkomen. Of jullie ja. aanhaken bij uh, de gesprekken ja. of niet. Uh, ja, 21. In ieder geval, de belangrijke man van die partij, Joost Eerdmans, is een jaar ouder geworden. Ik wens jou een hele mooie verjaardag. Uh, hey, Jouw, leuk leuk dat ja, je ook Super leuk dat je weer. Ja, dank je. I had a dream. I was standing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 in de ochtendshow. Straks hoor je, waar die staat? De mooiste sneeuwbop van Nederland. Inmiddels zijn wij onderweg met een heel team om daar de officiële prijs uit te reiken. Uh, team heeft het laatste nieuws. Hoeveel mensen voelen zich uh, op dit moment niet veilig op de weg? Valt dat mee of tegen? Vertel ik zo. Een marshmallow, jelly roll, Brian Adams en meer komen eraan. Wanneer stuur je rekeningen naar Radio 538? Nou, bijvoorbeeld als je een nieuwe trapleuning nodig hebt. En uh, wat doet een beetje trapleuning tegenwoordig?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 Had je nou maar een hoesje gehad? Smartphonehoesjes.nl Alles voor je telefoon, smartwatch, tablet en meer. Smartphonehoesjes.nl Hoe zou het zijn om voor mensen te zorgen? Of voor de klas te staan?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 Ja, goedemorgen, het bent bij 538 de Ochted Show en het weer voor vandaag. In het noorden code oranje, het vriest daar en er valt sneeuw. In de rest van het land is het regenachtig, Er valt af en toe wat natte sneeuw... maar de temperatuur is boven nul, 7 graden zelfs in Limburg op sommige plaatsen. Morgen koud, temperaturen rond het vriespunt, in het zuiden wederom sneeuw dan. En zondag droog, min 1 tot min 4 graden. En dan de files, en Rick weet waar die staat. Vier files, begin op de A7, heerenveen Groningen bij Boerakker, zes minuten. De N366 ter Apel-Veendam bij Nieuwe Pekena Zuid, zeven. En de laatste is de N388, Leek Ulrum bij Rijddiep Brug. De vertraging zes minuten. Vijf over half negen, dus tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Florentine, goedemorgen. Goedemorgen. Het sneeuwt in het noorden en de snelwegen worden wit. Maar Rijkswaterstaat heeft nog niks gehoord over grote incidenten. Iedereen lijkt zich goed aan te passen, dat zegt de dienst. Bussen blijven in het noorden tot 12 uur in de remise. Rusland heeft vannacht weer doelen in de Oekraïne aangevallen. En dat zou een wraakactie zijn geweest. Volgens Moskou deed Oekraïne namelijk in december een aanval op het buitenverblijf van president Poetin. Kiev heeft dat altijd ontkend. En bijna de helft van de mensen die de weg op moeten voor hun werk. die voelt zich onveilig. Dat heeft het CNV uitgezocht. Een idee is om de werktijden aan te passen... zodat mensen niet in het donker naar hun werk hoeven te rijden. Maar wa waarom voelen ze zich onveilig dan? Nou, eng, dat heb ik ook. Ik vind het een grote stressweek. Eng. Maar gaat dit over, uh, zeg maar, deze week als er sneeuw ligt? Of überhaupt zijn ze bang om, uh, om naar het werk te gaan? als het nee, nee, over de sneeuw. Nee, het ging over deze week over oh, de sneeuw. Oh, okay. wow. ja. uh, oké. Nou, ik, ben, ik zeg, ik, ben ook niet, ik voel me niet zo dan. Uh, op... Nou ja, was gisteravond nog helemaal in paniek. Ik denk ja, dat jij de enige bent deze hele week... die iedere keer uh, een soort... Had. Ja, ik had ja steeds appen van ik weet ja. niet of ik wel kom morgenochtend nou, ja. sterker nog Dan ging ik je naar huis dat, uh, om tien uur zei nou ik denk niet dat ik er ben nog morgen want uh, ik, maar, ik, ik, ik, ik kwam niet van de parkeerplaats af echt niet oh. nee maar dit geeft aan jij hebt geen winterbanden ja, maar ik kan niet zomaar ergens over... Je kan nu dat niet even winterbanden omhouden. Nee, maar dat kan nu niet, maar het is sowieso... Uh, het ja, maar het gaan... als je, op, je rijdt natuurlijk ook op heel veel tijden op de weg... Uh, als je een drijf... Nee, slecht voorbeeld. Maar als je, <lacht> laten we zeggen, de ochtend zo... Uh, <lacht> dan zit je natuurlijk altijd vroeg op de weg. Ja. Weet je wel? En dat, dat zijn natuurlijk situaties... waarbij winterbanden in de wintermaanden wel handig zijn. Ja. Nou, dat zijn natuurlijk heel veel mensen. Ook de bakker zit natuurlijk op de weg. Ja, zei, Ik ook, denk ja. dat de bakker wel winterbanden heeft, hoor. Ja, warme winterbanden. <laughs> ja. In ieder geval vers. De ja. kijker die zich tijdens de Olympische Winterspelen verheugt... op avondshows live vanuit een sfeer vol Milaan. Ja, die komt bedrogen uit. De NOS kiest, na, kiest namelijk noodgedwongen voor een sobere aanpak. Het avondprogramma wordt niet uitgezonden vanuit Milaan. Goh, maar oh. ja, vanuit het Mediapark. Ik vind die NOS zit zo te ja, het is wel een beetje. Wat maakt het nou uit of je hier in Hilversum in de studio zit... of voor een godsvermogen in een van de cafés ja. in Milaan. Ja. Het is zelfs asociaal als je naar Milaan gaat. Nou, dat weet ik niet. Dat, dat weet ik ook wel, niet. Want het kost kapitaal. En ze zelf... doen net alsof nee, ze een het kost... ontzettend ja. droevig programma gaan maken. Terwijl het, het, het, als ze het... doen het met het WK voetbal, doen ze het precies zo. Hartstikke ze... leuk, want... Ja. ze ook altijd in de studio... en dat zijn hartstikke leuke programma's, ja. Ik snap niet dat het een soort stemmingmakerij... over die bezuiniging de hele tijd ja. maar... maar ga je ja, schouders eronder uh, zetten. Ja. En, en, en zei ik niet zo... Maak iets leuks. Echt. Kenneth Taylor dan, die gaat Ajax verruilen voor Lazio Roma. Uh, de middenvelder nadert een persoonlijk akkoord met de Italiaanse topclub. Hij is inmiddels geland in Rome om oh. die deal helemaal af te ronden. Zou voor 4,5 jaar zijn. Gekke is dat, uh, dat, denk ik toch, dat ze moesten hem enorm moesten overtuigen. Ja. Hij was niet meteen ja. om. En ik denk toch... Dat, is niet... dat als je niet meteen... Het, het moet meteen liefde op eerste gezicht zijn met zo'n voetbalclub, denk ik. Kijk, Timber, die was ook benaderd uh, door show. Die heeft gezegd, ik ga niet. Die wil niet? Nee, en dat is toch dat ik denk, dat, ja... ja karakter. Het... Maar Kenneth Taylor, die voelt natuurlijk de hete adem van die Ester, heet hij volgens mij, toch? Die, uh, ja, bij... Ja, hij ja. Is dat megatalent van Ajax. Waarvan ja. iedereen zegt, van ja, die is eigenlijk veel beter. Die moet op ja. die positie laten spelen. Ik denk dat hij dat ook wel voelt. Dus ik denk... Uh, ja, maar het, het voelt even... nu eigenlijk een beetje zo van, ik ga maar, maar... Ja, ze dus krijgen 15 miljoen voor hem, toch? Ja, ja. Ja, klopt. Nou ja, heb je boodschappen gedaan bij de Albert Heijn en wil je die thuis laten bezorgen, dan heb je, nou, denk ik wel pech... want op de meeste plekken wordt pas volgende week weer aan huis bezorgd. Eh ja dat is dan jammer hè ja de problemen worden steeds groter uh, Victoria Koblenko dan die heeft het ook heel erg druk oh, en voor haar repetities voor haar nieuwe toneel, toneelstuk zijn haar dagen heel lang en intens waarop ze besloten heeft om niet meer elke nacht samen met haar man te slapen oh ja. Eftchenko, die kennen we allemaal ja, ja. dus uh, het is eigenlijk een taboe onderwerp zegt ze en ik dacht uh, vroeger ook altijd van uh, het is heel ongezellig om niet met mijn partner te uh, slapen maar dat doet ze nu toch de komende twee weken nou ik vind het oh, twee Weer... Maar ze heeft ook een hele eigen kamer toch ingericht. En ja, uh... ze heeft het helemaal gezellig gemaakt. Een eigen kamer met, uh, nou ja, zodat ze zich een beetje thuis voelt. Maar dit is groot nieuws dat Victoria Coblenko twee weken lang niet bij de man. Uh, of tenminste, ja. ze af en toe in die twee weken besluit om niet bij de man in bed te slapen. Nee, niet echt. nee. nee. Het is eigenlijk een flut. Nu. <lacht> nee, ja, ik weet, het staat op alle showbiz sites hoor. Dus ja. ik snap, ik snap dat je Het is over soort taboe, hè. Dat we vinden ja. toch dat als je maar, een spitje bent, Tim heeft ook een hele tijd niet bij ja. zijn partner geslapen. Die ochtendshow heb ik echt bedacht van ik ga door de week schijken. Ook omdat ik. Dat is toch ook raar? Het was ook niet gezellig. Dus uiteindelijk is het teruggedraaid. Maar ik weet niet wat Jan Joost van Gang leef, Heel light. Ja, je ja, zat draait. in het tuinhuis. Maar je mag nu weer gewoon uh, niet slapen. Dat ja, ja, mocht sowieso, maar het was mijn eigen beslissing om dat te doen. Maar jij bent vrijwillig alleen gaan slapen? Ik ben in de, uh, in de logeerkamer Kijk, gaan liggen. ja. De, de wetenschap maar zegt maar dat je dan ook het beste slaapt. wel. Ja. Als je alleen ligt. Maar, maar het is... Je wordt ook je doppi maken. Maar, maar, maar dat kan Tim, gewoon. Eerst nog, Tim, je bent nu weer terug. Ja, al jaren. Maar waarom dan nu ineens weer terug? Nou, omdat mijn vrouw ook zo... Die vond het echt ongezellig, ja. En die had ook zoiets van... Ja, ik vind het niet zo erg dat ik dan even wakker word als jij je bed uitgaat. En nee. ik val wel weer in slaap. Ik heb zelf, als zij vroeg de bed uitgaat en ik word wakker... Ik val niet meer in slaap. Ja, ja. Dat ja, ja, ja, ja. Dus uh, dat was een beetje de reden. Dus. Uh, maar uh, wij gaan uh, naar nou, de mooiste kerst... Of uh, de sneeuwpop van Nederland. Die moet Zeker! Wat staat hier nog? Ja, dat... <laughs> ik vrees met grote vrezen dat floris is op dit moment... er staat, <laughs> staat bij een plasje Die, die bij een plasje water. Ja, ligt, de, de, de mooiste winter, plas water van Nederland ik wil in een winterkleding op de grond. <laughs> nou, ik hoop dat hij er nog staat. Zometeen horen we waar hij staat en wie er vandoor gaat met de overwinning in het NK sneeuwpopbouwen. Be the same with you gone Crack another can for the lost One's falling One tear for the broken hearted Pour out a little hole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 Nee, nou, is dat even een mooie plaat om het volgende item in deze radioshow aan te, in te leiden. Van de Summer of 69 naar de winter van 2026. Maar wat? Nou, luister. De, wanneer was de vorige strenge, gekke. Volgens mij, uh, hoe kost toch? Vijf jaar geleden was het, uh, hadden we ook zoveel sneeuw. Niet zoals nu. Nee, het was nu meer. Het is nu. Het is, uh, dus ik denk dat het al meer dan 15 jaar geleden is. Ja, nou ja, uh, het heeft ons ook uh, getriggerd. En uh, wij hebben uh, bedacht dat het misschien uh, leuk was om uh, dan toch de mensen die uh, zo creatief zijn geweest om een sneeuwpop te bouwen. om die een beetje in het zonnetje te zetten, te belonen met een uh, ware bokaal: het NK Sneeuwpop bouwen. En uh, ja, uh, wat is een uh, NK sneeuwpop bouwen zonder een hele goede juryvoorzitter? Uh, en die hebben we dan ook gevonden in de vorm van Luc Iking. Luc, goeiemorgen. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Hey. Want uh, ja, zoals jij zelf al zei, zeg je sneeuwpop, zeg je Luc Iking.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 Ja, klopt. Heel veel foto's zijn er binnengekomen. Heel veel sneeuwpoppen zijn er gebouwd de afgelopen week, gelukkig maar. Nu is een groot deel van Nederland is de dooi ingezet, dus we zijn net op tijd... Uh, een groot deel heeft ook gewoon nog mooie sneeuw staan. En er zijn heel veel foto's binnengekomen. Ik heb daar drie uitgehaald. Ik begin even met de nummer drie. Dus die oh, ja. is niet gewonnen, maar wel even goed om te benoemen. Ja. Dat is die uh, sneeuwpop van Danny uit Goes. In Zeeland, oh, ja. Is heel ligt dat. En ja. die heeft een Frozen sneeuwpop gemaakt. Hè? Olaf uit Frozen. Heel vaak is dat uh, gemaakt. Dat is natuurlijk ook een, een, een vrij makkelijk te maken sneeuwpopje. Het is een klein sneeuwpopje. Heel knap eigenlijk wel dat hij zo boven de, boven de grond uh, uh, uitkomt. Heel vrolijke sneeuwpop. Ook Zeker. vond het heel leuk om te kijken. Dat geeft hem echt karakter. Ja. De techniek is best wel knap, omdat het, uh, nou ja, het is, het is, het is, de hangt heel veel, het hoofd hangt een beetje naar rechts en naar links en zo, en heel knap. En die materialen, ja, dat is heel leuk gedaan natuurlijk, met wel een klassieke winterpeer, maar ook een grote mond waardoor <lacht> je echt denkt van, oh ja, dit, deze sneeuwpop is aan het lachen. Ik geef hem een acht voor Danny uit ja, 0, o, is Zo, een acht. Nou, uh, uit Goertje. Ja, goed daar goed. beginnen we mee, hè, daar ja. beginnen we mee. Ja, ja, ja precies. Ja. Gaan we naar de sneeuwpop van Johan het Groesbeek. Die ziet er weer heel anders uit. Dat is geen klassieke sneeuwpop. Het nee. is echt een, ja, echt een personage. Het is echt alsof je kijkt naar een, een, een echt mens... die ja, terugkomt van zijn werk. En dan ontreddend op de bank gaat zitten met een flesje bier. Dat vind ik al wel heel erg leuk. Qua, qua materiaalgebruik, om daar dan een flesje bier aan te gebruiken. En je kijkt echt naar een persoon. Een, een, een manvorm. Uh, heel goed uitgewerkt. Benen, armen. Dat klopt allemaal. Het is heel uh, knap gemaakt. Daar moet ongelooflijk veel werk in hebben gezeten. Ik vond het heel uh, leuk om naar te kijken. En uh, ja, je, je hebt echt het gevoel dat je hem kent. Dat vond ik ook wel mooi. Dus ja. voor Johan met Groesbeek een 8,5. en een half. En okay. ja, voor de mensen die... Nee, het is radio, dus je kan hier meekijken. Maar check eventjes op ons instagram account at Ochtendshow. Er staan in de stories staan, uh, de nummers 3, 2 en de nummer 1. Want daar is het de hoogste tijd voor geworden. Uh, ja, stof, zeker, ja. we, we hebben namelijk een verslaggever. Dat is Floris Molenaar. Die hebben wij op pad gestort, uh, gestuurd. Floris, goeiemorgen. Goeiemorgen. Of moet ik zeggen. Goedemorgen! <lacht> <lacht> Waar ben jij nu, uh, Floris? Ik sta in het uh, Ozo Pittoreske Hoeve. Dat ligt onder de rook van Breda. Uh,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 ja ik, ja, ik zou eigenlijk je willen vragen of je even mee wil lopen naar de, naar de sneeuwpop. Maar dat is voor die kleine misschien niet zo'n goed idee. Nee, maar dat geef ik even aan de moeder. Oké, okay, oh, ja, goed. Ja. Ja. Wordt u overgegeven aan de moeder? Ja, zo gaat het. Uh, duidelijke taakverdeling ja, ja, ja, ja. hier Heel in het, man, het huishouden. Ja, Als er prijzen <laughs> van vangst moeten worden gehandeld. <laughs> als er geld in het spel is. <laughs> juist, juist. ik loop je even mee.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 Oh. Toen dacht ik, ja, met zo'n pak sneeuw, daar kan ik wel wel mee. Dus heb ik daar... Uh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 Ja, het is ongelooflijk. <lacht> ongelooflijk, ja. Nee. Het, is, uh, het is een uitstervend ras, want ze verdwijnen als sneeuw voor de zon. En, uh, helaas wel, ja. Maar het is wel mooi dat je, dat je die kleine hebt verwerkt in deze sneeuwpop. Dat is natuurlijk een, een verhaal om van te smelten. Maar goed, dat doen die poppen zelf natuurlijk ook al uh, waar we bij staan. Ach, ach, ach, ach wij zitten hier ja, naar beelden ben te, ben je te kijken. Bezig, ja, en dan een slider erin door natuurlijk. Dan moet het allemaal op het top. Ja. Ja. Uh, nou, uh, er, is, er is niet veel van over, maar de, de beelden zijn er. En uh, uh, uh, nou, Rick, van harte gefeliciteerd. Geniet van deze mooie je prijs. Gaan we zeker doen. Bedankt. Uh, leuk. Nou, in hoeveel is dus de mooiste sneeuwpop ja. van Nederland gemaakt? Tenminste, uh, volgens onze jury. En uh, dat is ja, een kundige, ja, nee. Lu King. Luc, mag ik jou uh, hartelijk danken voor uh, jouw uh, professionele ja. orde? En ik begreep, er is nog een eervolle vermelding uh, die wij uh, kunnen ja, hebben. Ja, ik, ik heb nog een sneeuwpop binnen van Herman uit Nijkerk. Ik moest echt even kijken: Dan zit ik nou aan te kijken? En ik, wat, wat is dit nou eigenlijk? Ik heb het even een beetje geanalyseerd. En het blijkt te gaan om een vrouw die haar lente kwijt is. Die zit op haar knieën en handen te zoeken. En een man achter haar zit ook op zijn knieën. En die heeft hem zonder de les, die is heel blij dus die steekt zo de hand in de lucht van ja ik heb hem en, uh, ja. ik zit hier inderdaad eventjes naar de sneeuwpop uit Nijker. dit kan ook alleen maar uit Nijker komen dit is Bibi Nijkerk dan ken ik het huis van Tim op de achtergrond ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Ikenk, onwijs bedankt voor je ja, ja. professionele juryvoorzitterschap en uh, heb een hele mooie dag vandaag Hotel, Joe, het laten weer. Oké, oei, oei. Zo, nou leuk. De beste sneeuwpop, mooiste sneeuwpop van Nederland in de hoeve, dus. En check eventjes onze stories op Instagram, want daar staan alle winnaars en eervolle vermeldingen. We will possible to Die swims en gone, gone, gone in de ochtendshow. Waar zo dadelijk 538 euro te verdienen valt in begin de dag met een mooie bedrijf. Ging we gisteren uit, hè? Uh, gisteren is hij eruit. Ja, ja, lekker. Ik ga ze eens bijhouden dit jaar, hoeveel we eruit oh, ja. draaien. Dat is leuk. Is... Goed. Uh, even kijken hoeveel geld er uiteindelijk, uh, maar hoe vaak de hoofdprijs dan per ja, week... Ja, we laten het allemaal bijhouden, want als de, de groot aandoen houden... Dus je nee, zegt maar, de... maar we hoeven niet hard op te roepen. Oh, uh, wacht, oh, vind oh, het wel nee. leuk, om ook een beetje van onszelf. Uh, hoort yeah. wacht, wacht erop. Komt helemaal goed. Ja, het wachtwoord, de mol. En zometeen. Hij is even met, uh, met vakantie geweest. Net als het ja. programma. Maar gewoon terug na de kerst. Dames en heren, zometeen weer om kwart voor tien. Zoals je gezegd hebt. Op de vrijdag. Rob Schevers, de Week in One-liners. Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken. raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur s middags en 9 uur s'avonds. is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen.